Door Almegens met het NOS-journaal. Horecaondernemers dreigen met een mulstout aan de plannen... om binnen twee jaar alle rookruimtes te sluiten. Koninklijke Horeca Nederland zegt in de Telegraaf... een overgangsperiode van minimaal vijf jaar te willen. Wordt de termijn niet verlengd... dan eisen horecaondernemers compensatie voor de bouw van de rookruimtes. Nog voor de zomer heeft de branche een gesprek hierover... met staatssecretaris Blokhuis. Vakbond FNV Luchtvaart heeft een akkoord bereikt... met twee van de drie bagageafhandelaars op Schiphol... over een nieuwe CAO... Met Menzies Aviation en Swiss Sport Handling zijn voor hun 1200 werknemers salarisverhogingen afgesproken tot 3%. De 450 medewerkers van het derde bedrijf, Avia Partner, zitten nog in de wachtkamer. FNV en Avia Partner liggen met elkaar overhoop. Volgens de bond hadden de onderhandelaars van dat bedrijf geen mandaat en hebben ze de onderhandelingen gefrustreerd. Als Avia Partner geen handtekening zet onder het akkoord, volgen er opnieuw acties, zegt de FNV. De VVD en het CDA in de Tweede Kamer willen dat het kabinet ingrijpt in Amsterdam. Vorige maand kraakten uitgeprocedeerde asielzoekers een aantal huizen, maar de gemeente besloot om ze niet op straat te zetten. Volgens de VVD en het CDA omzeilt Amsterdam daarmee de wet en moet het besluit worden teruggedraaid. De Republiek Amsterdam bestaat niet, het is een Nederlandse gemeente waar de Nederlandse wet geldt, zegt VVD-Kamerlid Koerhuis. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op besmetting met ebola in Congo nu erg groot is. Eerder was het risico groot, maar de besmettelijke ziekte heeft nu ook de stad Bandaka bereikt, waar belangrijke snelwegen en vaarwegen doorheen lopen. In de havenstad wonen honderdduizenden mensen en bij zeker één van hen is de dodelijke ziekte aangetroffen. Het risico dat ebola zich nu verder in Congo verspreidt is dus erg groot, maar de kans is klein dat de ziekte ook in andere landen uitbreekt, zegt de WHO.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 She's too young Should a child Have a child Hers is gonna be A perfect baby Raise the curtain To the old prescription Cattlewaves daily And smother with kisses Cause there's nothing more Make sure that baby never misses such a perfect mother. Perfect mother. People say that she's too young. Too young. She's too young. No one could no show, one show her how show, show, show, show, babies show, grow, grow, and they turn.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 Uh, Brussel's Jazz Orchestra een fenomeen natuurlijk. En die uh, met Philip Katrien en Bert Joris zingen die ook nog, uh, maken die nummer Letter From My Mother. En uh, dat uh, is een mooi nummer, komt van de CD Meeting Colors. Philip Katrien. Uh, even kijken, hier heb ik hem.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 Eens even kijken, Christina, waar hang je uit? <tied>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 Give him all my love That's all I do die CD van Deborah J. Carter is echt een prachtige CD-tripper. Ja, een Nederlandse bijdrage aan die Drieluik. Heb je de bloemen al klaarstaan voor moeder? Want ik, toen ik onderweg was hier naartoe, zag ik toch dat de bloemenkramen allemaal open waren. De bloemen, een topdag voor de bloemenhandel. Dus uh, beesten vergeten, dan kan je het vast ervan lukken om ergens een bosje te scoren. Uh, we zijn bezig met een drie van de, de, de Beatles. Het volgende is van Musica Nuda en die spelen een nummer van George Harrison. Dat de, de duo bestaat uit Petra Magini en Ferruccio uh, Spinetti. En een van mijn favoriete song is uh, uh, uh, When My Guitar Gently Weeps. En dat is heel veel, door heel veel jazzmuzikanten uh, uh, op de plaats gezet. Uh, eens even kijken, wanneer heb ik hem staan? Hier heb ik hem. And I see it, and it's sweeping. Still, my guitar gently weaves. I don't know why nobody told. Daar hoor je stil van, van deze uitvoering. Musica nuda. Uh, prachtig. Uh, en het derde in de drie lijnen die erop erop staan is uh, Carmen Cuesta. Een Z Spaanse zangeres die volgens mij al heel lang in Amerika woont. En uh, hele mooie cd'tjes heeft gemaakt. En ik heb er dus klaar staan. En uh, The Here Comes the Sun van haar. Uh, mooi nummer. Ik hoop dat die vandaag inderdaad komt. De zon, het is een beetje, ja, toch een beetje bewolkt. Vraag me af of die erdoor komt. Maar goed, wie weet, hier is Carmen Cuesta. Uh -huh.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 Zilverlijning van zijn CD Silhouette.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 The moon's a harsh mistress The moon can be so cold Once the sun did shine Lord it felt so fine The moon A phantom rose Through the mountain I'm tripped and missed my star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 Peter Eh uh, Dan Tijdvries Nederlands. V. Klaassen, die toerde met het trio van Peter Bates. Uh, volgens mij uh, ja, met muziek van Rita Reis, als ik me niet vergis. Uh, en daar is een cd van uitgebracht. Live in de Amsterdam uh, ja, live, live Amsterdam Concertgebouw. En dan het nummertje I've Got The World on a String. V. Klaassen, het trio Peter Bates. Stream, sitting on a rainbow. I've got my finger on my finger. Lucky me. Oh, can't you see I'm in love? I've got a song that I sing. I can make the rain go. Every time I snap my finger,